De Rode Bretels Jos woonde samen met zijn moeder in een klein dorp. In het dorp geloofden de kinderen dat er dwergen bestonden die Rode Bretels droegen. En ze vertelden elkaar dat die dwergen schoentjes en laarsjes maakten voor de feeën. En ze vertelden elkaar ook dat elke dwerg op een geheime plek een pot met goud had verstopt. En iedere dag zeiden de kinderen tenminste één keer tegen elkaar. Als je een dwerg ziet, moet je net zo lang naar hem blijven kijken tot hij je zijn pot met goud geeft. Iedere dag ging Jos op zoek naar een dwerg met rode bretels. Zijn moeder vond dat niet altijd prettig, want Jos moest haar eigenlijk helpen met het rooien van de aardappels. Maar op een dag zag Jos een dwerg die op een paddenstoel zat. Het was een klein mannetje. ...niet groter dan de hand van Jos. Hij had een lange witte baard... ...en hij was bezig een paar schoentjes te maken. Jos stond heel stil en dacht... ...ik moet naar hem blijven kijken... ...dan ben ik straks de rijkste jongen van het hele dorp. Heel stilletjes kroop Jos door het gras... ...totdat hij vlakbij was... ...en toen greep hij het mannetje met één hand beet. Ik heb je! Zei hij. En vertel me nu maar eens vlug waar je die pot met goud hebt verstopt. En wat laat je me schrikken zeg, zei het mannetje. En hij keek Jos met zijn slimme, brutale ogen strak aan. En zei je iets over goud? Ik weet niets over goud. Ik weet nergens van. Jos bleef op zijn beurt de dwerg strak aankijken. Praat geen onzin, zei Jos, terwijl hij het mannetje zachtjes kneep. Ik laat je niet los voordat je me hebt verteld waar die pot met goud staat. Het mannetje wrong zich in alle bochten en tenslotte lukte het hem één hand vrij te maken. Hij wees over de schouder van Jos en riep... Kijk daar eens jongen, vlug, jullie koe loopt door het koren. Bijna had Jos zijn hoofd omgedraaid, maar nog net op tijd begreep hij dat het een list was. Je moet iets beters verzinnen, lachte hij en hij schudde het mannetje door elkaar. Ik blijf net zo lang naar je kijken totdat je me de pot met goud geeft. Het mannetje begon te huilen. Wat ben jij, een domme vrede jongen? Dat is me niet wel duidelijk. Jij staat hier over goud te praten terwijl jullie huis in brand staat en je moeder is binnen en kan er niet meer uit. Wat? riep Jos. Hij was zo geschrokken dat hij het mannetje bijna liet vallen. Maar hij had het mannetje weer net op tijd door. Hij schudde het mannetje nog eens totdat zijn gezicht zo groen werd als het gras in de wei. Houd op, gilde het mannetje. Ik zal je vertellen waar je mijn pot met goud kunt vinden. Nee, dat doe je niet, zei Jos. Je laat me zien waar je de pot hebt verborgen. En hij pakte het mannetje bij zijn rode bretels vast en slingerde hem heen en weer. Vertel me maar hoe we moeten lopen, zei hij. Het mannetje wees Jos de weg. Uiteindelijk stonden ze op een zandheuvel. Daar groeiden wel duizend distels met mooie paarse bloemen. Jos keek om zich heen en zag dat de distels allemaal op elkaar leken. Mijn pot met goud is onder die distel versnapt, zei het mannetje. En hij wees de distel aan. Maar je zult wel een schop nodig hebben om hem op te graven... Jos begon te lachen. Jij denkt zeker dat je mij te slim af kunt zijn, zei hij. Jij denkt natuurlijk dat ik deze ene distel nooit meer kan terugvinden tussen al die anderen. Maar dan vergis je je toch. En Jos knoopte de rode bretels van het mannetje los en bond ze rond de distel. Zo zou hij de distel altijd terug kunnen vinden. Daarna stopte hij het mannetje in zijn broekzak omdat Jos niet langer meer op het mannetje lette, kon de dwerg ontsnappen. Jos vond dat niet erg. Hij moest zelfs een beetje lachen toen hij merkte dat het mannetje verdwenen was. Hij wist nu toch waar de pot met goud begraven lag. Zo hard hij kon, rende Jos naar huis om een schop uit de schuur te halen. Ondertussen had de dwerg zijn vrienden en familie gewaarschuwd. Toen ze hoorden wat Jos met het dwergje had gedaan... ...werden ze heel boos. Ze besloten het kwaadaardige jongetje een poets te bakken. Een poosje later stond Jos weer boven op de zandheuvel. Hij veegde zijn voorhoofd af en keek om zich heen. Zijn mond viel open van verbazing. Aan elke distel op de zandheuvel... ...was een paar rode bretels gebonden. Jos begreep dat hij toch nog was beetgenomen. Die ene distel die het mannetje had aangewezen, zou hij nooit meer kunnen terugvinden.